Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Wauw, <lacht> zo mooi. 37% van de OV-medewerkers wordt getreid door passagiers. Does lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren. <treeks> Dames en heren. Toe, toe, toe, toe, toebak leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen! Here we are! Good morning! In my opinion, uh, it's a very, very marvelous achievement. I only hope it's successful. Yes, Toebak leeft op de radio. En ja, hij is terug van weg geweest. Want ons schoon. De oude man die het altijd uh, aan elkaar praat, zeg maar. Vorige week is het er overgenomen. Waar is nu het hele team? En één keer is het hele team nu weg. Oh nee, daar komt uh, de vrouw met de koffie. Zoals het hoort. Zoals ik het gewend met vrouwen met koffie. Ja, zet daar, meneer. En ga namelijk op je plek. Ik zal hier de lakens weer een beetje gaan uitdelen. Dat kan natuurlijk niet zo uh... goed. Hoe is de sfeer? De sfeer tot nu toe hier zo. Wat vinden we daarvan? Matig. Ja, dat dacht ik al. Nou, daar gaan we gauw wat aan doen. Dus ik ook om het even uh, op te waarderen, die sfeer. Nou. Welkom bij dit radioprogramma. Of moet ik het uh, zelf tegen mezelf zeggen? Ja, goedemorgen. Nee, ja. ik ben er. Ik ben er. Je bent er, ja. ja nou. zeiden, ik vind het leuk dat je er weer, weer bent. Ja. Dat wat Mark was ook leuk. Die, die heeft er heel veel geleerd. Oké, okay, dat is die mooi. hij jouw plaats even innam. Drie weken. Ja, dat is dus moest hij anders. aan de bak, hè? Ja, ik kan toch even zeggen, uh, even applaus. Ja. ja. Echt. Respect. Ik bedoel, één keer overnemen. Oké, okay, het beste doen twee keer nou. En drie keer, zo. Ja, maar ja, hij is nu heerlijk op de motor. Ja. Zijn vader of zo gaat hij door België. En hij heeft prachtig weer. Dat mag je zeggen. Dus hij boft wel. Oké. Okay. En wij boffen allemaal natuurlijk dat we nog zo'n prachtig weekend krijgen. Ja, ik hoorde dat het heel warm gaat worden. Ja, ja, ja. en ja, ik, ik moest vanochtend uh, uiteraard weer op de fiets deze kant. En ik krijg uh. gewoon op een automatisch pilootje... Oh, ik kan niet verder. Ja, er is een markt uh, daar in de Potgieterstraat. Oké, okay, Rommelmarkt. Ja, zeker. Volgens mij oh, ga je daar zo even okay. kijken. Oké, okay, ik denk dat we nu al vast heen gaan, Want er zijn natuurlijk ja. ook alle kopjes zijn straks weg. Ja, dat is, waar, dat is ja, waar. waar. Nou, ik laat het wel even los. Radio is toch net even belangrijker nog. Ja, je hebt het drie, drie weken los moeten laten. Dan dus dat... zit je misschien wel te gorten van langs het zwembad van... Oh, ik ben daar nu niet geweest en daar nu niet. Oh, je al die koopjes weg. Al oh, die koopjes. Nee, dat is niet zo'n probleem. Drie weken radio maken, dat vind ik wel lastig. Oh. Om geen radio te maken. Ja. Ja. Dat is toch, je houdt toch het nieuws in de gaten. Je denkt, wat speelt er allemaal? Nee, goed, het mag is dat ik eigenlijk niet zo heel veel van het weer heb meegekregen. Want dat is het voordeel en het nadeel van een, een georganiseerde busreizen met, met allemaal andere mensen. Airco. Altijd Erko. Oh. Je gaat iets bezichtigen. het wordt warm buiten. Nou, snel in die bus weer. Up, airco aan. Oh, en dan ja. zit je twee in die bus naar de volgende attractie bijna. De rechte uit. Hoe is het warm? Niet met de trein? Uh, nee, niet met de trein. We oh. hebben de, de, de, de gehad, paard en wagen, scooter, fiets, uh, uh, boot. De... Nou ja. Toek, toek. Ja, ja, het is een heel zielig paard. Het ziet er wel goed uit, hoor. Dat is oh. op uh, Gili-eilanden. Dan kom je, zeg maar, een stapje van de boot in het water... Dan moet je je koffer boven je houden zo. Oh, je voelt je echt dat je denkt, well, hey, kom ik ook uit Afrika? Ik ben op safari. Ik ben op safari, zoiets op zijn minst. En dan stap je zeg maar op het strand en dan moet je het even meenemen. En dan staat daar een paard en wagen en daar moet je je bagage opladen. En dan word je met niet meer dan drie personen in zo'n karretje naar je hotel gebracht. Apart. Zeer apart. Oh. Ja, dat is leuk. En alleen maar op Kiel-eiland heb je alleen maar fietsen. Geen auto's. Dus uh, weer fietsen. Paardenwagen, fiets, paardenwagen. Dat gaat als een idioot gewoon. Zo De, druk. Het is zo druk dan. Oh. Het is echt jaren zeventig naar Amsterdam een beetje. Flauw ophouden. Dat leuk, idee is. surf dudes weet je, mooi babes. Man. Oh, man. Ja, we gaan er zitten langs de kant en het uh, komt goed. En dan denk je van... Oh, wacht even. Oh, wacht, kijk uit. Nou ja, dat soort dingen gebeuren daar. Welle. Dat is nog maar op één eiland. We hebben drie eilanden gehad. Bali, uh, Bollok, uh, Lombok. Lombok, lombok spreek al het verkeerde maat. En, uh, en dan uh, Kili-eilanden. Uh, leuk. Maar op andere eilanden, op Bali bijvoorbeeld... Ja. Daar heb je dus echt heel veel scooters. Hè? Dat houdt niet op. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar gewoon. Geen Echt. smok door de scooters? Ja, ja ze rijdt heel vaak met zijn mondkapje op. Ja. Dat je denkt van nou ja, dat snap ik wel. Misschien dan. moet ik er ook wel een op. Nou, nee, want ik bleef in de bus natuurlijk. Doe de deur me dicht. Dat is goed. Het gedoe om de nee, ja. buiten. Ja, het wordt wel allemaal naar binnen gepompt, hè? In die bus weer. Ja, ja dat is ja. waar. Goed. Maar ja, wel een mooie reis. Ja. Hè? Het is zeker een mooie reis aan aanraden. Het is zeker om met andere mensen reis, is het wel een. En beleven ook gewoon, ja, weet je wel. Ja, ik heb het ook gedaan. Dus, uh, als je met, uh, met z'n tweeën gaat, is het ja. dan vaak wat saaier. Ja. Als je met een hele groep gaat. Zelfs met mensen waar je echt enorm mee kan lachen en zo. En ja, dat je een ja, leuke ja. lol hebt. Het is, echt, het is wel een beetje Nederlanders in het buitenland. Hè? En, uh, oh, we moeten ook nog met buitenlanders contact zoeken. Ja, dat gebeurt bijna niet meer ja. natuurlijk. Of dat je met elkaar zegt van nou, uh, ik heb eigenlijk nu wel gewoon terecht, gewoon een hamburger. Want je hebt alleen maar rijst en kip en garnalen. Ja, uh, ja. Het is allemaal zo zoetig. En dan wil je eigenlijk wel eens gewoon lekker een uh, stukje weet je. Nou, en dan was er op een gegeven moment een McDonald's en wij, ja, in galop doorheen met al. Jezus. <laughs> maar ja, als je bijna drie weken alleen maar rijst gegeten hebt, ja, is het wel eens lekker. moet je drie keer per dag eten. Dan we een frietje, om. een frietje. Dat heb ja. je gewoon niet, hè? Uh, nou, je wel, we hadden gewoon frietjes. Mm -hmm. Je had ook een uh, JFK of zo, CFK of hoe noem je dat Ja, weer? Kentucky Fried Chicken. Ja, zoiets had je er wel. K KFC. KFC? Ja. Man, de prijzen daar, dat is echt bizar. Je denkt, waar kan ze het daarvoor maken? Al die kippen van moord voor zo'n klein bedraad. Geweldig, geweldig. Nou goed, je begrijpt wel, het hele programma zal een uh, rode draad hebben. En dat gaat over vakantie. Oh. <laughs> Juist ja, zeker. Ik heb het gevoel gepakt de afgelopen uh, drie weken. Goed, eerst eens even een fijne muziek op de radio. Je begrijpt wel, de jeugdverdeling is is op de brommer met vader lief een rondje aan het rijden, dus die moeten we even missen. Volgende week ook, maar goed, die komt binnenkort wel weer aanbaaien. Eerst maar eens even een lekker vrolijk plaatje van... Was you I disappear, but when I come home late at night. Wat ik zo leuk vind uh, aan haar en dan over de heupen en over zo... en allerlei beschrijvingen van het lichaam van een vrouw. Ik weet niet, ik me er toch een beetje ongemakkelijk bij. Is dat toch niet dat je weer zo'n vrouw, zeg maar, ze een ontlustend object van maakt? Dat mag toch helemaal niet in deze tijd meer? Er zijn er geen regels voor. Ik vond het toch wel vrij persoonlijk worden allemaal zo. Maar ja goed, als het heel vrolijk wordt gebracht... en uh, als er geen negatieve klank bij hangt... maar ja, deze vrouw moet er wel van gediend zijn, zeg ik dan weer. Ja, we leven in andere tijden, dames en heren. Ja, want wat hoorde ik gisteren? Nou, op het nieuws... Uh, binnenkort begint weer de 11e van de 11e met, uh, noem je dat, de carnaval gaat weer van start natuurlijk, oh. en was het vrijdag of zoiets daar konden maar 10.000 mensen op en daar uh, komen er wel 14.000, 15.000, dus moeten hekken omheen, want wordt er vol en dan gaan ze een horst en dan worden mensen onder voet gelopen dan gingen ze mensen uh, interviewen van ja, uh, kom je er ook wel eens? Door de evacuatie? Nee, die bedoel ik niet ik bedoel deze. Gezellig is, lekker, lekker zwijpen met z'n allen, hè? moet je altijd heel vrijdag doen Echt, kan dat nog jongens dat het Gewoon echt op de radio wordt gezegd. Lekker zuipen. Dit kan toch ook niet meer? Nou, ik heb vandaag gisteren ook een verschrikkelijke nummer gezien. Over van mijn, dat, dat mijn opa altijd dronk of zo. Yeah. Dat vond ik ook wel bijzonder. Ik had zo van, oké. Okay. Mijn opa was nog nuchter. Dus daarom ben ik het ook niet. <lacht> dat vond ik wel heel grappig. Oh, oké. Okay. Nou ja goed, ik vond het toch wel openlijk uh, uitdragen van uh, drinken is wat, jongens, gezellig. We ja, komen we nee, toch elkaar. Kan drinken is ook het nieuwe roken. Het ja. zit er ook. Ja, ik, ik heb er nog geen uh, uh, echt uh, teken van gezien dat het drinken het nieuwe roken is. Maar eerst zijn we nog paniek bezig om het roken de dag om te doen. En dat is ook wel goed natuurlijk. Dat, uh, ja, maar iedereen precies. is eigenlijk een beetje verslaafd. Dat ja. is even eerlijk toe. Het, uh, je hoort gewoon niet anders om je heen. De wijn hoort erbij. Of, uh, hè? Om, om alles te vieren. Omdat ja. het weekend oh, is... wordt. Omdat de zon schijnt. Ja. Omdat, uh, omdat het maandag is. Omdat het uh, vijfde klok zit. Oké. Okay. Uh, echt uh, jellinek. Uh... Het is altijd ergens in de wereld vijf uur. Weet je oh, dat, nou. ja. Dat, ja. Zo, uh, dat soort dingen. Okay. En dacht je van die man van... Uh, uh, dat Chateau Meiland. Die heeft echt van die hele grappige filmpjes. Van, hè? Is er geen wijn hier? Waarom niet? Pap, dit is McDonald's. Nou, uh, we gaan wel er ergens anders heen. Okay, ik die heb die... die nog nooit gezien. Nee, die die moet je ik. moet je hoetjes gaan zien. Is wel leuk. Okay. <laughs> echt om de hoek van de straat. Is wijn hier? Okay. ja En dan zingen ze ook wijnen, wijnen. <laughs> die man is echt zo gay als ik weet niet hoe. Maar uh, toch weer getrouwd met zijn vrouw. Gewoon omdat ze elkaar oh ja, elkaar houden. Jawel, ik snap wat je bedoelt, ja. Ja, ja, dat is ja. ik bedoel. Hij ja. was, er, was er met zijn neushaar bezig. Nou, niet zo hard. Oud, dat doet zeer. Of was ja, ja, met, ja, het is echt een zijn bang, wenkbrauw. Dat is echt een piepertje. Dat ja. Ja. Ja. <laughs> ja, is wel leuk. En ze scheidt het om zeg maar, uiteindelijk met de man te gaan samenwonen. Hij blijft maar bij zijn vrouw nog. Ja, dat dus is, je is je kinderen. Het. Maar ze hebben een prachtig kasteel. En mijn collega van mij is daar al heen geweest. Met meisjes. Ja, Oké. Okay. Van, van, nou, meisjes van 50. Maar is weer... Hij is van vijf, oh, God, er staan die vijf vrouwen op het balkon. Als je het maar houdt, weet je wel. <laughs> ja, dat is wel heel leuk. Hè? Het begint maandag weer. Oké. Okay. Dus ik, uh, ik heb zelf maandag... Ja, het is de nieuwe, uh, nieuwe Geer, Geer en Goor, zeg maar, eigenlijk een beetje... Uh... Nieuwe? Nieuwe Geer-Goor. Ja, ja, op Goor... een leuke manier. Een leuke manier. Hij is niet zo seksistisch, weet je wel? Nee, nou ja, ja dat, goed, het, uh... dat waren ook andere tijden. Toen kon het allemaal nog... Het is ja, ook dat allemaal is veranderd. Van. Ja goed, uh, we moeten nu een nieuwe voorbeeld stellen. En Ik geloof er binnenkort ook, omdat we natuurlijk bezig zijn nu met CO2-uitstoot... en dat uh, te reduce, of noem je dat, te verminderen eigenlijk. Omdat natuurlijk CO2-stoot, Het parken moeten we, de moet gehaald worden. Want de rechter heeft een uitspraak over gegaan, Dat er binnenkort ook zeg maar uh, aanvozingen komen wanneer we de, de straat op mogen en wanneer niet. Want bij mensen zorgen we ook voor heel veel CO2-uitstoot. Ja, uh, Nou, wat... waar, waar ik trouwens nog even wil zeggen. Want <laughs> ze zeggen altijd van ja, al, al die uh, land voor... Uh, voor koeien, ja? he, voor de melk, en de kaas ja? en het vlees. Maar moest eens kijken, al land voor die wijn. Daar ja? kun je ook heel veel gewone grondstoffen op verbouwen. Maar he, en, is, is, is wijn dan slecht voor CO2-uitstoot? Nee, toch? Nee, dat niet. Nee? Maar het is wel, uh, de, de haalt de mensen wel naar beneden. heel uh, heleboel mensen die, uh, worden er gewoon niet beter van. Nee? Nee, je slaapt ze minder goed. Dus oh, je ook... bedoel, als je doorbrekt... Nee, maar ja. als je, daar, in, daar kun je dus natuurlijk ook eigenlijk allemaal uh, Maar landbouw is zo gek voor CO2-uitstoot. Want ook uh, mesttoestanden en uh, koeien ja. en uh, wat we allemaal daarop zetten. Ja, opzetten, daarom, die niet kan, kan daar ook voedsel voor bouwen in plaats van wijn. Oké, okay, maar is dat slecht voor CO2-uitstoot? Alles wordt momenteel helemaal omgerekend naar CO2-uitstoot. Oh, ja, Alles, ja. hè? Ja, Alles. Ja, ja, ja, ja. Ik ga een verbouwtje doen. Oké, okay, en hoeveel 2 uitstoot heb je daarbij? Ja, weet ik veel. Ik ja. sta misschien wat extra te hegen op die stijgen. Kom dan op nou. Wat een gezeur, <laughs> ja. zeg. Ja, maar heb je daar bijvoorbeeld een uh, apparaat bij die wat... Uh, die je adem uh, analyseert? ja. Zo, weet je wel. En er is sowieso zit er heel veel CO2 in de lucht. Hoe, wil je dat in godsnaam gaan meten? Hoeveel de uitstoot is en hoeveel het minder wordt? Dat is gewoon moeilijk. Bij een moeilijk. vliegtuig kan je het wel meten. Hè, ja. wat er gebeurt Ja, echt bijzonder. Hè? Wij gingen met Emiraten Airlines. Ja? Ja. En een dubbeldekker vliegtuig. hè Oh, wauw. Echt hoeveel honderd mensen daarin zit. En dan keer 20 kilo. De, ga, hoeveel ja, ton ja. gaat daar omhoog, joh? Dat dat omhoog gaat. Dat vind ik ja. altijd wel een wonder. En het, dan is het zo nodig dat ik in Indonesië wil rondkijken. Want ik heb gehoord dat de cultuur er leuk is. En dan ga ik daar naartoe. En dan vlieg ik daar. 24 uur ben ik bezig om daar even gewoon rond te kijken. Wat een decadentie is dit zeg. Ja, maar wel leuk. Wat <hijen> wel leuk. Ik dacht, ik heb het wel eens verdiend. Oh zo. Ja. Waarom dan? Ga je dan nou volgend jaar weer? Zo ja, ik doet? denk ik het wel. Het geld laat toe, het nou? goed, dus laat ik het maar doen. Hè. Jazeker. Ik kan het ook ah. ergens anders in steken. Nou, dat weet ik niet. Maar ik voel me wel... Ik voelde het wel decadentie Den top. Ja. Dit had ik wel echt zo. Jezus, zo lang vliegen. En dan uiteindelijk om daar een beetje rond te hangen. Want wat doe je? Hangen. Hangen. hangen. En hangen. je verbazen. Bekijken. Je bent wel weer extra blij dat je weer thuis komt. Dus net je kan ook gewoon uh, drie weken strakke schoenen aandoen. Ja, en na drie weken doe je ze uit, denk je... Hè? Nou, <laughs> nu ga ik genieten. Ja. Je moet eerst pijn lijden voordat je geniet. Ja. Nou, ik, echt, ik, even één punt van verbazing. Die ik had tijdens de... Uh, uh, noem je dat? Vakantie? Want je bent toch altijd zoek naar verbazing. En dat je denkt... Wauw, dat wil je hebben op vakantie. Ik zat in het vliegtuig. Naast me zat een vrouw. En die had een koptelefoon op met boze. En die zegt van... Ik zeg zo'n ze mooie ding. Ik zeg, moet je me even gebruiken. En ze zegt van... En er zit ook noise reduction op. Ik zeg, wat is dat dan? Ze drukt op het knopje en alle omgevingsgeluid valt weg. Ik denk, kijk, daarvoor ben ik op vakantie geweest. Om die verbazing even te en hebben. Die, en die wil je hebben. Ja. Dus ik had helemaal niet naar Indonesië gehoeven. Nee. Klaar. <laughs> Klaar. The tension between me and you There's no need to mention all the things I wanna do You wanna do them too We both know we'd be over if they knew Yeah, we both know we'd be over if they knew Hush, hush, don't give it away We'll both be better off as no one knows Hush, hush, got nothing to say Just keep it to yourself so If anybody asks, we left alone I so don't, don't give it away I don't give it away I need you to take me up Cause my car and your drive is way too obvious It's 2.45am, we're finally home.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 Langdradig... En lollig. Toebak leeft... Hey, Blankjakker... Ben je ook een luisteraar van 4 I was drawn to your light... I'm a fire ignite... Oh, Niet dramatisch in de stem, Want de zanger van The Google Dolls. Iris was een grote plaat alweer van jaren geleden. Of ik denk ik het 15 jaar geleden zoiets. City of Angels, daar zat de plaat in van uh, Iris. En dit is de nieuwe plaat van hun nu. En uh, ik zit te kijken welke, uh, hoe hij ook alweer heet. Uh, even een momentje. Ja, klopt hier Google Dolls. Uh, Money, fame and fortune. Daarvoor een aparte band. De band Camino. En dat heette uh, Hush Hush. Wie had er ooit eens dus eerder een plaat mee? Dus Ja, dat had ook, Ja, Aidoa. Ja, ja, ja, Dat is ook nog een gegeven Nou goed, we noemen het al eerder. Er uh, staat in de Telegraaf vandaag een groot stuk. Dat de natuur verstikt. En uh, dat o, staat ook alweer gezegd. De BV Nederland komt piepend tot stilstand. Woningen worden niet meer gebouwd. De wegenaanleg ligt stil. Milieuvriendelijke stallen uh, vergrendelen, uh, worden vergrendeld. Nou, alles op de mond van ja, CO2-uitstoot. De Efteling bijvoorbeeld, die wilde ik een tijdje geleden ook alweer had met een idee van... we willen uitbreiden, wat kunnen we nou weer gaan bouwen... dat het nog aantrekkelijker wordt gemaakt om deze kant op te komen. En dat moest er in 2030 klaar zijn. Nou, ze kunnen voorlopig wel even stoppen. Want uh, al die bestemmingsplannen zijn allemaal stilgelegd... omdat ja, uh, ze krijgen geen vergunning om te bouwen vanwege de stikstof van de CO2-uitstoot. En er staat hier een, een lijst, dat is ongelooflijk. En dat is nog maar een kleine greep. Dat zijn er echt al voor mij al twintig... Eemshaven, aanleg van de ferry tussen Schotland en Eemshaven. Aanleg van grote waterleiding tussen Hoendelo en Eelde. Uh, aanleg uh, rail railterminal, uh, beteveur routelijn, uh, Efteling, dus uh, aanpak snelweg. Lelystad Airport. Uh, Circuitpark Zandvoort Formule 1 staat er ook tussen. Oh? Oh, oh oké. Okay. Dat mag niet doorgaan, dus. Hoe, uh, hoe zit het dan? Ik bedoel, wij gaan er allemaal van uit dat we hier wat geld gaan verdienen. Maar dat is nog niet zo zeker dus. dus da daar moet uiteindelijk misschien uh, groen licht voor worden gegeven. Ik geloof dat er wel eenmalig uh, een klein stapje opzij wordt gezet. Hè? Dat was de afgelopen week al een beetje in de krant. Maar wie allemaal, dat is nog niet duidelijk. Verder ook uh, zie ik hier Petten daarbij staan. De bouw van de, de reactor van medische isotopen die gebruikt worden bij ziekenhuizen... dat moet ook nog worden aangepakt. Want oh. dat moet ook verder groeien natuurlijk. Dus nou ja, goed. Ja, de natuur is momenteel helemaal het belangrijkste... waardoor de economie uh, stilstaat. Dus, heb je nog iets om te relativeren? Ja. Waardoor het leven weer leuk wordt? Dus Waar het leven doen. leuker wordt? Ja? Nou ja, ik heb wel een berichtje dat er een vrouw, van iemand was op vakantie. Ja. En die, die, die had in een, had die een spin in zijn bagage. Dat was een Nederlander. Hoe groot, willen we altijd weten. Ja, dat was, uh, hij kwam uit Capri. Capri ja? Nee, een Capel, Capelse vakantieganger neemt per ongeluk een tarantula mee naar huis. Oké. Okay. Dus dat is wel heel erg griezelig. Ja. En uh, ja, hij, hij hoorde wat lopen. Hij hoorde wat lopen. Dan moet het een flinke spin zijn ja, geweest. Ja, dat was het ook. Dat ja. was het ook. Dus dat was echt heel erg eng. Ja. En uh, ja, dat beestje is uiteindelijk, uh, heeft uiteindelijk gewoon uh, gebeld. Van, oh, is een heel enge spin hier in mijn huis. Yeah. Dat is dus gewoon een tarantula. Hij was echt heel yep. erg eng. Ja, ja, ja, daar word je wel een beetje ja. eng van. Ja, maar oh, is was er was een bij dat een valkertje bij ook. Hij was in het Zuid-Amerikaanse uh, land Colombia. Oh, oké. Okay. En uh, hij kwam dus uh, vrijdag... Uh, uh, hij hoorde echt iets dat liep. Pas toen hij nachtlamp werd ingeschakeld... werd het duidelijk dat het om een hele grote spin ging. Ja. Ja. Je hoort een spin lopen. Echt? Nou, dan nee, echt... Uh... <coughs> Maar ja, de, de dierenbescherming heeft inmiddels de spin opgehaald. Ja. En uh, hij is ondergebracht bij een specialistische opvang... voor koudbloedige dieren in Rijswijk. Waar de Tarantula passende zorg ontvangt. En het gaat waarschijnlijk om een haf, hapalopus. hapalopus okay. Spider Columbia, Ook wel bekend als de pumpkin patch. Maar hij is, uh, hij is wel eng, ja. Ik, uh, ik, ik zou wel echt... Uh, ik ik zal het maar... Dat je, dat je van die fluwelige voetjes over je lijf wilt lopen. Ja, je denkt van... Uw. wat. wat... <laughs> Wat hoor ik daar nou? Ja, dat is wel een beetje hè? Is dit een spin? Oh ja! Nee. nee, sorry. Nee, dit, is nee, is een ja, dit is het Ja, Dit is een duizendpoot. Dit is het ja. wagen waar mijn, mijn bagage werd, naar mijn vakantie werd gebracht. Dit is geen spin. Nee, zonder gek. Ik wil je niet bang maken. Maar goed, er is in Nederland ook. Dat stond ook in de, in, in de kant, en Dan moet het wel zijn, dat, dat er een nieuwe soort wesp is gesignaleerd. Een nieuwe soort wesp. En die is wat zwarter dan normaal. En uh, ik heb hem gisteren niet gezien. Ik werk in een bakkerij. Dus wij hebben heel veel websen. Die wij moeten verjagen altijd. We verjagen ze. We maken ze niet dood. We vangen ze. En dan laten we ze weer los. En dan doen we snel de deur weer dicht. Maar dit is de. Uh, even kijken. De, het gaat om de antihide. Hidium. Oh man, dit is een moeilijke naam. Die ga ik, die ga ik niet proberen, dit uit te spreken. Nee. Hij komt uit Zuid- en Midden-Europa. Uh, hij is iets groter. En Hij is voor het eerst 30 juli waargenomen in... Uh, uh, de, kijk hoor. In, uh, waar is hij nou? Zuid? Nee, het staat niet bij. Waar het, waar het, uh, in Ede. In Ede zie je voor het eerst waargenomen 30 juli. Een iets zwartere wesp. En uh, er staat niks bij dat hij gevaarlijker is. Dat staat er niet bij. Dus gerust. Maar heb rust. je de horenaar wel eens gezien? Nee, dat is ook een wesp. En die is gewoon echt, die is echt zo... Uh, Huggere, ja, die is heel groot. En die komt dan echt aan. En die hoor je echt heel erg zoomen. Ja. En dan denk je echt van... Wat is dit voor een beest? Maar ja, ik dat heb toch goed. wel inderdaad een... Uh, is een, dit een muur? Hij de is al Hou zo met het paard. Het is een wesp. Ja. Maar uh, hij is echt, echt groot. Is okay. echt groot. Dat je denkt van wauw. Oh, ik zie hem daar op de hand. Op een hand zitten, ja. Hij is echt ja. uh, eng. En, uh, maar je hebt echt zo... Van, van met wespen, gisteren ook, was er ook één om me heen. Ja. Maar als je gewoon stil blijft zitten. Ja. En zorg dat je... Uh, niet je mond open hebt, dat hij daar niet naar binnen vliegt. Hij wil graag naar binnen, ja. Ja, en ja. dat je uitkijkt met wijn drinken, dan gaat hij vanzelf weer weg, weet je. Oké. Okay. Je bent gewoon niet interessant. Als je even uit de buurt is, even graag je lippen af, dat er niks meer zit. dus mine zeg. Kom best wel wat bekijken bij wijn drinken. Ja, nou zeker. Oh, en ja. het is nog ongezond ook. Nou, ik zal ermee ja. stoppen. Ja, nou. Precies. En, uh, en als je niet oplet, zeg maar, naar een paar wijntjes, dat je van... Hé, hey, wat zit wat in mijn wijn? Ja. Wat lekker, zeg. Wat een grote, hè. Zat het? er een, dus een in. Is gezond. Ja, in. Goed, tijd voor een nieuwe plaat van Incubus. En die timmer al een tijdje aan de weg. Pas al hebben we een oud-album weer zitten beluisteren. Die is soms ontoegankelijk en soms gewoon lekker poppy. En dit is poppy dames en heren. Into the Summer. Nog steeds hier in Nederland. Go Into the summer alone Er is nog geen nieuw album uit, maar het kan niet zo lang duren. Incubus. Ik wilde denken, wat voor hits hebben ze nou allemaal gehad. Maar het is het alweer lang geleden dat ik het top heb genomen. Dus ik ben het even kwijt. Maar dit was goed into the summer. Hoe toepasselijk. Aan het einde van de zomer komt deze plaat nog even uit. Dan kunnen we toch even, even tot ons nemen, muzikaal. Mm, het nieuws gaat beginnen. Oh, wacht, natuurlijk. Ja, Zandvoortse bericht. Yes, ik was het alweer vergeten. Formule 1 is populair. Bij de landelijke media stond te lezen in de Zandvoortse krant. 35 jaar... Uh, ja, is het geleden dat het hier was. En uh, Max zijn... Uh, op, hoe noem je dat? Uh, omroep Max is bezig met opnames. Uh, ze gaan bij bedrijven langs. En gaan dan vragen hoe ze zich voorbereiden op de Formule 1. Dat is bijvoorbeeld. En dan komt een Soap. Daar is nog geen budget voor, hoor ik. Er zijn proefopnames maar zijn bezig. En, uh, dus we afwachten of die op de televisie komen. Maar in ieder geval... Um, er komt ook een item uh, in de ochtend... bij Wakker Nederland. Om half negen, half negen tot negen uur. En uh, dat is dan onder andere Max uh, uh, Trompkaas. Nee, sorry. Kropkaas ja? ka uh, En Rabel. Nee, ik ga alles Marianne Rabel? Nee, ook nog. Kan ook nog, ja, allemaal. Nee, uh, uh, die bedrijven die zo lang zijn gegaan hebben ze geïnterviewd. En dat komt uiteindelijk in de ochtend. En dat is op om uh, um half negen. Ik zal even kijken, heb ik de datum niet bijgeschreven. Dat is een beetje sukkelijker allemaal weer. Heb jij dat nog even bij de standwoordskrant ja, maar... Nou ja, wat ik wel kan vertellen is dat 27 augustus. Ja. is er om half acht. is er eens een bijeenkomst over, voor bewoners over de voorbereidingen van, van de Formule 1. Oh, dat is ook dus belangrijk. Daar zal de politie, of, de televisie misschien ook wel bij zijn, ja. als ze slim zijn. Okay. En als je erbij wil zijn, vraag ze wel even van stuur of een mailtje naar Formule 1 En zet daarbij aanmelding informatie bijeenkomst 27 augustus. En je kan ook naar het klantencontactcentrum bellen op 14:023. En even, geef even aan dat je wil komen. Okay. Is vind het dan eigenlijk wel fijn. Dus uh, ja, dat wordt wel gezellig. Ja goed, allemaal reclame om uh, Zandvoort uh, ja, weer goed op de kaart te zetten. En iemand anders zei van, hé, hey, he, eindelijk zijn we geen patatdorp meer. Was ik ook ergens. Ik zijn van ja, een autodorp. Ik zijn een autodorpje. Goed, de uitzending van, uh, van Wakker Nederland is op 3 oktober om half negen op NPO 1. Om even volledig te zijn dat je denkt, waar ging dit dan allemaal over? Half negen ochtends. Half negen ochtends, ja. ja. Dat is die ja, drie over. dames toch? Ik weet helemaal niet, is dat van Max? De Wakker Nederland is toch van de... Dat is niet voor Max. Mag ik voor ouderen. Dat, ja, dat is voor ouderen, ja dat ja, ja, is ook. Ja. Nou, goed, andere nieuwste wat je kan. Uh, is uh, ja, paniek. Echt grote paniek, namelijk. Wat in het parkeergarage in het centrum. daar waren uh, stukjes. Uh, het, was echt, uh, het was echt wel lijn Iedereen ging erheen. Je is dus het nou, in de hand. Namelijk in het parkeergarage in het centrum. Met de hulpdiensten ingeroepen op zondagmiddag. Uh, bij de Louis-Davidstraat. Om half zes was dat. Er waren van het plafond en van de balken liter stukjes beton los. En uh, de dienst is erbij geroepen. De, de, uh, de, de, de major, de, de, de leidinggevende, die heeft ernaar gekeken. En toen zagen ze ook dat er al meer schade was. En ingeschat, het kan voorlopig open blijven. Oh, ja. Dat is ja, want er dat zijn man. namelijk al even verhalen over parkeergarages in Nederland... die toch niet uh, ja. verstoord zijn. Ja, dat, uh, dat moet je is, niet hebben. Dat moet je niet hebben. De gemeente dus, uh, heeft trouwens nog een uitnodiging, maar nu voor ondernemers... Want uh, er is een ondernemersbijeenkomst die heet ondermijning. En de, de titel van het verhaal is ook van... je gaat het pas zien als je het doorhebt. Dat is ook zo'n kruif uitspraak. Ja, maar wat is het nou? Het uh, blijkt dus dat er zijn af en toe van die winkeltjes... dat je denkt van waar doen ze het van? Vaker dicht dan open. Ja, ja, ja, ja. als je dan afvraagt hoe dat dan zit... Ja, dan is er sprake van ondermijning... omdat de ondernemers zich schuldig maakt aan... bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld... Ja. En het komt vaker, voor dan nu denk, ook in de gemeente Zandvoort. Nou, dat heb ik nooit geweten eigenlijk. En wat kunt u daar dus aan doen? En we horen graag uw mening. Er is dus een bijeenkomst. Oh, NSB'ers? Op 3 september, locatie De Blauwe Tram. En het is van 6 tot 8. Je krijgt er zelfs een broodje, eh, koffie en thee en dan alles. Burgemeester Meijer zit hem voor. En eh, je kan ook wederom graag aanmelden. Dus niet nu niet via... Uh, Formule 1 at Zandvoort.nl, maar nu via ondermijning at Zandvoort.nl. Ja, wat is dit? Dus probeer maar eens een, een term, at Zandvoort.nl, en dan kom je misschien altijd binnen. Wat is dit voor Ondermijning dus met dan een dan lange ei. Ja, maar dan ga je dus een of ander winkeltje, wat eigenlijk al een of ander huis of winkel, wat, dit is al langer hypotheekvrij, die rommelt nog wat bij, weet je wel. Je kent dat wel, zo'n winkeltje. wat, ja. Winkeltje wat, wat van Simpel. Ja, de simpel. Die, die gaat een paar keer per dag open en dan komt uiteindelijk komt de politie en de belastingdienst op op de hoek en die komen zo, we komen je administratie voor doornemen. Het is natuurlijk wel heel raar. Je bent met drie keer in de week open. We willen alles even inzien. Omdat je buurman dacht van... moet het toch eens even aangeven dit. Ja, en ze denken dus dat er dan... Uh, zwart geld in wordt gestopt. Ja, dat, en dat, daarna duur, gaan nee. ze dan misschien de inboer... dan voor uh, wat meer geld verkopen weer of zo. Ja, en nee, ik ken het ik wel. Want in, in, Amst-, of in Alkmaar heb je het ook een paar bedrijven... dat je denkt van... Uh, nou, ik zal geen namen noemen... maar die zijn de hele, de hele week open. Je ziet bijna nooit klanten. Een vriend van mij heeft zo'n winkel... die zit aan de overkant. Hoe kan dit? Ik zie nooit mensen daar naar binnen gaan. Uh, ja, dan ja, hoor je daar wel, wel wat. Misschien wordt wel gedeeld of zo. Uh... Dat wordt gewoon wit gewassen. Ja. En ik weet nog wel een paar pandjes... dat ik denk van... ja, dat komt volgens mij ook nooit binnen. En die zijn pas alleen met de verbouwing bezig geweest. En hoe, hoe kan hier de schoorsteen roken, joh? Hoe is dit mogelijk? Ja. Dus het komt vaker voor, hoor. Maar ik vind het nog wel wat om, om een, een, een lijn aan te geven... dat je ze kan aangeven, weet je. dat vind ik ook wel weer wat. Om, om dan ja. een NSB'er te zijn en te zeggen... nou, ja, ik moet daar maar eens even gaan kijken. Ja, maar de handhavers uh, die rondlopen... die houden ook een, hun uh, een ogen niet dicht. Die kijken ook over wat er allemaal gebeurt. En wij Zandvoort zijn natuurlijk heel klein. Ja, in dus Zandvoort kan ik uh, me voorstellen dat het lastiger is. Ja, ja. ja dat is zeker waar. Nou goed, nog een andere is dat uh, de Zandvoortse Hell Angel... Hoorde vijf jaar, vijf, vijf, jaar, ik even, vijf maanden cel uh, tegen zich eisen. Op een festival in 2016 in Zwarlund heeft hij uh, uh, bezoekers mishandeld. Hij was er samen met een paar andere maten van de Hell Angels Club. Ze waren daar niet in clubsverband, ze waren toevallig daar alle. Drie, geloof ik. Ja, drie personen waren daar. En uh, uiteindelijk zijn ze daar uh, aan het slagen geraakt. Ze hebben flink geslagen hoor. Ze hebben echt wel wat mensen flink wat schade toegebrokkend. En uiteindelijk is dus één uh, zandforter... is dus uh, voor vijf maanden... heeft hij uh, een uh, uh, gevangenisstraf tegen hem gehoord. Uitspraak is op 29 augustus. Andere gasten kwamen uit Uimuiden. Uh, uit, uh, was het een Beverwijk. Dus, nou... In de, allemaal in de 50 ook. Dus je denkt, rond de 50 kom je toch tot één keer. Nou ja. nee, nee, of je denkt van nou, ik, ik, laat ik eens gek doen. Ik heb nog nooit iets gek gedaan. Nee, ik ben helemaal nieuwsgierig of ik iemand op zijn gezicht kan timmen. Hoe dat voelt. Goed, tot zover de Zandvoortse berichten. het tweede geluid in het programma hebben we nog veel meer van die berichten. I so Eerst maar even Noah. Ik ga ik You got that something sweet Makes it hard to breathe Pull me in I'll yeah. see Lost in your bedroom eyes Held up in heels Caught up, but it, buh, buh, buh. So caught up, up, up, up, So caught up, So cut. Ja, dat komt wel eens voor, hè. Dat je dat, geef je dat aan de schrijftafel zit, dat je denkt: ja, de, de groove is wel oké. Okay. Maar eigenlijk ben ik een beetje klaar met de tekst. Ik weet er we gewoon niet iets meer. Nou, dan kun je altijd la la la doen. of... Uh, ja, is ook allemaal heel boeiend. Verder Noah en Cut Up in You. En het is de zaterdagmorgen straks nog meer nieuwe muziek die je afgelopen week even opgeduikeld heb. Wat pakken oh, oh, we nou weer? Oh, oh ja, oh ja, natuurlijk! De scooters. Ja, dat vond ik op zichzelf wel uh, verrassend. Ik heb natuurlijk ook heel wat uren doorgebracht in, uh, op Indonesië, Bali en op uh, Lombok. Uh, en dan heb je dus heel veel van die scooters die voorbij komen. En uh, ze rijden links. En dan moet je altijd even weten: Jeetje gaat het goed. Oh ja, ze rijden hier links. Altijd op andere rekenen. Maar het maf is, wat ze daar doen, is eigenlijk... Uh, als ze willen... Als ze toeteren, dan pakken ze hem. Hier in Nederland, als wij toeteren... Dan zijn we boos, gefrustreerd en dan zijn we kwaad. Dan zeggen ze... Hé, hey, ga eens even weg, man. Echt uh, daar toeteren ze alleen maar om even aandacht te vragen. En kunnen ze op die manier gewoon even er de, de, even de tussendoor. En de buschauffeur of een scooterrijder Als hij een toetertje hoort, denk je: Oh, even inhouden, even ruimte geven. En er is ook niet zoveel frustratie. En ook niet zo van trots. Nee, ga eens even weg. Hier, hier rij ik. Uh, ik heb ook recht op dit stukje. Nee, geef even ruimte. En even snel tussendoor en door. En het rijdt echt op centimeters afstand van elkaar. Hè? Echt waar? Echt oh. centimeters. Dat gaat echt zo dicht langs elkaar. Eentje, denk oh. Maar goed, uh, geen frustratie. We moeten door met z'n allen. En ik denk, ja, daar valt toch wel een hoop van te leren. Het ziet heel rommelig, maar toch werkt het wel goed. Ik moet wel zeggen dat we uiteindelijk één ongeluk hebben gezien. Dat was wel, uh, wel minder... Uh, dus het oh. uh, was een, een scooter en het was een hele zon in een file. Iets van een half uur. Op een gegeven moment kwamen we bij het punt. En, uh, ik probeer nooit te kijken, want ik, heb sowieso, ik hoef dat niet te zien. Ten nee. eerste kan je de trouwman oplopen, op, op, op dat wil je niet. En toch kijk je er zo denk je, oh, oh, die auto heeft weinig schade. En ik kijk zo tussen die auto door en ik zie daar een hoop kranten. Een hoop kranten. En ik denk: weet je, ruim je bolletjes op. En dan denk ik: oh, er ligt iemand onder. Oh, die is dood. Oh. oh, we met kranten gedekt. Ja, ze hadden niks anders blijkbaar. Nee, nee. Ja, en niet mijn dek, hoor. Nee, die, niet of dat gaat. Nee, mijn dek ook niet. Dat doen we wel kranten. Nou goed, dat was wel chockerend. Mag ik? Ja. Uh... ja, een verkeersslachtoffer. In ja. Nederland zijn er ook heel veel, maar ja, je, ho je hoort het niet en je ziet ze vaak niet liggen. Want gelijk gaan die hekjes eromheen. Ja, ja. die staan ja, ja. overal automatisch en je hoeft maar op een knop te drukken en. Vlof, vlof, Hekken gaan om. Ja. Nou ja, dat hebben we nog niet, maar dat zit eraan te komen. Maar goed, ik vond dat nogal een verschil tussen het verkeer hier en in Indonesië. Dus wel apart. Goed, wat, wat kan u zo melden? Omzetten van wat? Nou, wat grappig is, in Utrecht komt er een bioscoopzaal met een 270 graden scherm. Nee, dat kan helemaal niet. Ja, Deze, ze gaan uh, zes panoramische 270 graden zalen openen. Dit is het bioscoop Kinepolis, waaronder één in Utrecht. 90. Het beeld wordt dus ook op de zijmuur geprojecteerd. Maar wacht even, het is 90, het is een hoek, 180. Oh ja, klopt wel, ja. Normaal is het 360, ja. ja. Okay. Maar ja, ja. volgens Kinepolis passen die zalen in de diversificatie van het aanbod. En zullen ze beter aansluiten op de wensen van bepaalde doelgroepen. Het lijkt wel heel bijzonders. En de films zijn niet automatisch geschikt voor die ScreenX-zalen... Het ja. het eerst wordt omgezet naar het juiste formaat, de juiste kleurzetting. Ik denk, dat moeten we dan ook weer een bril erbij op. Ik weet het ja, niet. Nou, nee, dat lijkt me dan weer niet met dit. Want dit staat, het staat bijna helemaal ja. gewoon om je heen al. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat gebeuren. En uh, als het alleen daar is, ja, ik ga er zeker een keertje heen. Ja. Om, uh, om te kijken. Je, je zou leuk. denken dat ze daar nog tijd en energie in steken. Terwijl je gewoon 3D al hebt. En je hebt natuurlijk ook al die o -kleurs. Hoewel dan moet je iedereen zijn Oculus ding uh, opzetten. Oh, dan, hoef dus Oculus, niet, ja. dan hoef je ook niet meer naar de bioscoop. Dan kan je gewoon thuis uh, filmen. Hij bedoelt kijken. dus zo'n uh, speciale bril, hè, dames en heren. Ja, ja. Dus Oculus. Hè? Een Oculus, ja, nou uh, wat? Ja, je kent hem wel. Ja, ja, ja. Er zijn niet zoveel meer van de Oculus. Ze zijn bijna uitgestorven. Zo klinkt het bijna ook. Ja, ja. ja. <laughs> no. Hij bestaat al niet meer. Dus de laatste stuiptrekkend waargenomen. Wat zit nou daarin vol? Dat is een <laughs> Oculus. <laughs> Oké, okay. Dat doe ik een beetje Harry Potter achter. Ja, ja. ja. <laughs> B ja. De Blanket, hoe uh, is het? Secret Blanket of zoiets. Uh, ja. Onsighebreid, deken, weet ik veel allemaal. Nee, je begrijpt al, ik heb gewoon drie weken lang uh, niet gelul op de radio. En dan krijg je deze onzin allemaal weer. Goed. Uh, zo, ja, deze plaat hoort gewoon helemaal vanaf het begin af aan. Echt. Barney Cornett. Barney is sailing out, Now You and Die van uh, Barnes-Curkney. En hij heeft een serie die heet 404. Is het een verwijzing? Is het een verwijzing naar iets? Zoveel bladzijden uit een boek? En dan krijg je daar weer een aanwijzing, dan moet je weer als anders in zoeken. Goed nieuws over het onderzoek naar Davy. Davy Koster uit Haarlem natuurlijk. Die in Lorette de Mar van een muur afgevallen is. Althans, dat houden ze daar voor de... Autoriteiten daar. Voor hun is daar de, de Spaanse politie heeft gezegd: voor ons is de zaak gesloten. Is duidelijk, hij is naar beneden gevallen en later in het ziekenhuis overleden. Nu in Nederland hebben ze een uh, verzoek ingediend. Een onderzoeks, uh, onderzoeksrechter heeft een verzoek ingediend afgelopen 21 augustus, afgelopen week. Om er toch weer naar te kijken. En dan heb je natuurlijk onze uh, onderzoeker, patoloog Frank van de Goot. Die altijd heel goed naar kijkt, die is heel kritisch. Hij is ook ooit betrokken geweest bij dat meisje wat toen ergens uit een flat vandaan gevallen is van weer hoogte en uiteindelijk weer op een ander balkon terechtgekomen is. Die heeft er ook naar gekeken en die heeft er ook kanttekening bij geplaatst. Bij deze Davy heeft u kanttekening geplaatst. Dat klopt er niet helemaal. Hij is meerdere keren herhaaldelijk met schoppen of herhaaldelijk heeft hij schade iets tegen hem aan heeft gebotst. En dat kan niet met een val zijn gebeurd. Dat moet toch door schop of door slaan zijn gebeurd zijn. En nu heb je waarschijnlijk ook een ooggetuigenverslag... van een 17-jarige jongen uit Lelystad. Die heeft zich bij deze krant, de Telegraaf, gemeld. En gaat ook bij de politie uh, de verklaring op laten tekenen. Dat hij ook iets gezien heeft... wat waarschijnlijk toch te maken heeft... met een uh, geweldpleging tegen deze Davy Korster. Dus dat zou op zichzelf mooi zijn... dat het weer opengebroken wordt. En dat het uh, bewezen wordt. En ze willen gewoon weten wat er aan de hand is. Dat je nou gewoon van een muurtje gevallen. Of is hij nou echt met, uh, met is hij echt in elkaar gedaan? Er staat zelfs bij dat een, een, um, een uitsmijter ook heeft getrapt. Oh, dus, oh. nou ja. Gezellig verhaaltje. Uh, gezellig verhaaltje, maar ik, ik, ik doe hem wel denk ik: jeetje, gast is 17, hè? Ah ja. nee, 21 was hij, die De andere gast is 17. Ja, waar bedoel... komt die agressie vandaan? Ook, ja, en, we... Is hij irritant geweest, weet je? Ik uh, kan me best voorstellen dat er dan weer een opstootje komt en zo. En jongens, gaan leuk met elkaar om en loopt het helemaal weer uit de klauwen. Je mijn kinderen moeten deze leven nog bereiken. Ik hoop toch dat ze een andere vaarwater terechtkomen. Je, je weet het niet van tevoren. Uh, goed, uitgaansgelegenheden. Ja. Ja, dat zei de moeder van Hitler ook. Hè, wat is dat dan weer voor een gelijking? Ja. Nee? Dat je hoopt dat hij zo een beetje goed terecht komt. Okay, nou. maar ik, ik, Wat ik zover heb gelezen, dat die, die moeder van Hitler maakte zich niet zo druk om Hitler. Nee, dat was niet het geval. Nee, maar goed, het, het, over het uitgaan. jij gaat nog regelmatig uit, hè? Ja, maar niet in de scenes nee? waar al die jongeren zijn. Ik zit meer in de kroegen waar oudere mensen komen. Met stokken ja. en rollen Ja, en Die ken ik, ik, ik kom ik, er ook denk, vaak. Ik, ze noemen het de kroeg, maar het is gewoon eigenlijk een buurtcentrum. Uh, uh, ja, een buurtcentrum. Oh, ja, ja, ja en zo. En hey, je moet je uh, identiteitsbewijs. U bent uh, niet boven de 50, dan komt hij niet binnen. Ah, ja. <laughs> nee, maar ik, ik, ik loop nog wel eens door de uitgaansgelegenheid. En ja, zodra mensen dranken, op hebben, ga je er toch altijd met een boogje omheen? Ja, maar wij gaan niet zo, wij gaan niet zo laag meer. Oh, Oké. Okay. In zijn wij om 12 uur wel thuis. En die mensen die echt gaan stappen en zich vol laten gieten. Oh man. Die beginnen pas om 12 uur. Dat deden wij vroeger ook eigenlijk. Ja, dat doet me weer denken wat ik gisteren op het nieuws hoorde: lekker zuipen. Gezellig is. Lekker. Lekker zuipen met z'n allen. Moet je altijd jouw te doen. Ja, dat moet je altijd vrijdag doen. Lekker zuipen, ja. Waarom, joh? Helemaal niet nodig. Je ziet wat er ervan gebeurt. Opstootjes, gewelddadigheden. heden. Nou, ook andere dingen die uh, zo we in het nieuws uh, in, in, in, in, op internet vinden zijn. Uh, nou, ja, ik heb nog een nieuwtje. nieuwtje ja. Want uh, als je wil weten of je gaat, uh, wanneer je gaat sterven. Er is een nieuwe bloedtest. En die kan met een nauwkeurigheid van ongeveer vijf jaar vaststellen hoeveel tijd je nog hebt. Huh? En uh, een paar druppels bloed is genoeg. Huh? En uh, ze, ze, ze, ze kijken naar bepaalde markers. En de Duitse onderzoekers van het Max Planck Instituut voor Ouderdomsbiologie in Duitsland... Ja, die hebben 44.000 mensen onderzocht tussen de 18 en de 109... om tot een betere methode te komen om dat te onderzoeken. 5500 stierven tijdens dat onderzoeksperiode. Logisch, hè, want uh, 18 en 109, daar zitten heel veel mensen tussen. Ja? Maar ze namen bloed af, onderzochten dat op biomarkers... en 14 daarvan bleken belangrijker te zijn bij een sterfverrisico en uh, bepaalde verhoudingen tussen bloed, suiker, lactatie, hoor voorspelde tijdstip van het overlijden. En uh, in alle leeftijdsgroepen bij zowel vrouwen als mannen. En uh, de leeftijdsonafhankelijkheid van de resultaat is opmerkelijk. En de dood bij ouderen is voorspellen is natuurlijk niet zo moeilijk. Maar ook bij jongeren kun je zien hoe oud ze zullen gaan worden. Goed. Maar het levert wel de ethische vraag... Of, moet je patiënten vertellen dat ze tussen de 60 en 65 worden? En ook kan het voor verzekeraars aantrekkelijk zijn... voor ja. mensen met bepaalde biomarkers van... Oh, die wordt 109, om niet te gaan weigeren. Ja. En de onderzoekers zelf vinden dat er eerst een discussie moet zijn... over, uh, over deze zaken. En voordat ze hun vinding commercieel beschikbaar stellen. Maar stel dan voor, dus jij doet die test... nou ja, wordt tussen de 60 en 65 jaar oud. En dan denk je, ja. Hm. Oh, okay. zal ik dan stoppen met werken? Ja. Dus, uh, ja. Of uh, wat, wat, uh, wat gaan nou nou we ja, doen? Het is meer, ik, ik vind, de patiënt hoort niet te weten... maar het moet in één doog sluizen worden aan de verzekeraar. Gewoon, die gewoon. En die gaat jou aansturen hoe je moet leven. Denk ja, dat het maar is. als je dus tussen de 60 en 65 wordt, dan zal die verzekeraar zeggen van nou oké, okay, je mag bij mij wel in de verzekering voor die paar jaar. Oké. Okay. Ja, ja. He? ja van de, maar... oh, die, die maken dan weer een deeltje met het ABP en zo, weet je wel. Het ja, dit, dit is, is wel eng. Dat ze ja. vijf jaar nauwkeurig ja. kunnen uitmaken van uh, ja, dan die, dan wanneer je van, doodgaat. Of je denkt dat je. Of je uh, denkt dat je 109 kan worden en je loopt onder een auto, hè? Ik bedoel, dat kan natuurlijk wel. Dat kan ook nog, ja. Dat is uh, ook nu. Nou ja, aan één kant handig. Ja. Het, het, op zoiets, dit soort dingen hou je niet tegen. Hè? Want er zijn altijd mensen die willen er toch uitzoeken... of ze dat kunnen, kunnen, voor elkaar kunnen krijgen. Ja, ja, ja. En waar leidt dit allemaal toe? Nou, ik weet het ook allemaal niet. Laatste plaatje voor het 9 uur naar 9 een stukje geschiedenis... wat gebeurde er door de jaren heen het is vandaag 24 augustus. En dan waren we weer wat interessante meldingen. Interessante jaren ook Wat zit allemaal in dit radioprogramma? Geb maar eerst even friendly fires All the memories of you They bleach with the sunshine Those initials that be true have washed out with the This was nothing